Zes uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Auto's verbruiken ruim 35 procent meer brandstof... dan fabrikanten in brochures beloven. Auto's die op papier het zuinigst zijn... blijken in de praktijk het meest af te wijken van de fabrieksopgave. Dat blijkt uit cijfers van Travelcard... een bedrijf dat tankpassen levert voor de zakelijke markt. De cijfers zijn relevant omdat de overheid... de aanschaf van zuinige auto's stimuleert met belastingvoordelen.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 Hij zou in het ziekenhuis van Worms zonder toestemming of noodzaak... een ruggenmergpunctie op haar hebben uitgevoerd. Volgens de advocaat zijn daarbij de zenuwen van de vrouw geraakt. De bejaarde vrouw heeft in november 2011... een klacht ingediend tegen Janssen Steur. Mensenrechtenorganisaties zijn woedend... over de onthoofding van een huishoudelijke hulp in Saoedi-Arabië. De vrouw uit Sri Lanka was ter dood veroordeeld... voor het doden van een baby op wie ze moest passen... Volgens mensenrechtenorganisaties was ze toen nog minderjarig en heeft ze geen eerlijk proces gehad. Een Nederlander is genomineerd voor een Oscar. Het is special effects specialist Erik Jan de Boer. Hij deelt de nominatie met drie collega's. Samen zorgden zij voor de special effects van Life of Pi. De film heeft elf Oscar nominaties en gaat over een jongen die samen met een tijger in een bootje op zee belandt. Het weer, wisselend bewolkt en overwegend droog. De minima liggen rond het vriespunt, waardoor het gl lokaal glad kan zijn. Vandaag zonnige periode en langs de noordkust een enkele winterse bui. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Vrijdag 11 januari, goedemorgen. U hoorde het, kan glad zijn vanochtend, past u een beetje op. En ook met gas geven, want uw auto verbruikt waarschijnlijk veel meer brandstof dan in de folder staat, blijkt uit onderzoek. En daardoor stoot uw auto en alle andere auto's dan ook meer CO2 uit. En daarop zijn dan weer fiscale regelingen gebaseerd. Afijn, ah, u hoort meer over dat onderzoek. Honderdduizenden Syrische vluchtelingen krijgen nu ook nog eens te maken met een extreem strenge winter. Jan bij Brandy van Unicef komt vertellen over de situatie in de vluchtelingenkampen. SNS-Bank zit in de problemen en nu maken schadeclaims het nog lastiger voor de bank. We praten vanochtend over de toekomst van SNS. De parlementaire onderzoekscommissie praat vanaf vandaag over de woningmarkt... en met name over de huizenprijs. Voorzitter van de commissie, Kees Verhoeven van D66, is te gast. En Marno Remmers die is ook alweer op pad. Ook gij, Marno? Bij mannen met oranje helmen die bezig zijn om een huiskraam te installeren... Paul naast het door in Utrecht om daar lampjes te gaan ophangen. Daar komen wij niet voor. Wij gaan ondergronds, wij gaan graven. En op zoek naar de voormalige Romeinse rijkgrens. En de muziek die komt vanochtend van Trentje Oosterhuis. Happiness. Het is 6 minuten over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik ga u bijpraten over het nieuws. Zuinige auto's zijn lang niet zo zuinig als de brochure aangeeft. U hoorde dat al even. Het zegt Travelcard, het bedrijf dat tankpassen levert voor de zakelijke reiziger. Daardoor krijgen ze een goed beeld van wat auto's verbruiken. En zij komen tot de conclusie dat een gemiddelde auto... 35% meer brandstof verbruikt dan in de folder staat. Voor wagens die het label extra zuinig meekrijgen is het nog meer... zegt directeur Jan reint de auto's die op dit moment het zuinigst zijn, die op dit moment de zuinigste auto's die dit moment verkocht worden, die laten een afwijking zien van 45 procent. De 400.000 auto's die Travelcard onderzocht tankten vorig jaar ruim 400 miljoen liter benzine en diesel. En op basis van de fabrieksopgave had dat slechts 290 miljoen liter moeten zijn. Een claim van 408 miljoen euro brengt de bank SNS reaal in gevaar... zegt hoogleraar financiële markten Jaap Koelewijn van de Universiteit Nijenrode. Gisteren werd bekend dat een vastgoedondernemer geld wil hebben van de bank... omdat hij zich terugtrok uit een golfresort in Spanje. Volgens Koelewijn maakt de claim maar weinig kans... maar kan SNS dit er gewoon niet bij hebben? Ik heb de claim bekeken. Hij is niet onderbouwd. Het is nu alleen nog maar uh, wapengekletter. Maar ja, heel veel watergekletter bij elkaar betekent toch dat je... Erg afgeleid wordt van de kern van je activiteit, namelijk het goed beheren van een bank. En SNS zit al in de problemen omdat het fors heeft geïnvesteerd in vastgoed. De markt is ingestort en daardoor zit de bank nu in die problemen. Eventuele succesvolle claims zouden funest kunnen zijn, zegt Koelewijn. Nou, hij heeft al een ontsteking, de patiënt. En dan komt er iemand met hele nare bacteriën langs zetten. Uh, SNS zou deze claim ook niet kunnen betalen. He, dus als inderdaad massaal al die claims met succes houden, worden doorgezet... dan betekent dat in ieder geval het einde van de vastgoedpoot. De overheid heeft al eerder 750 miljoen euro in SNS-reaal gestoken. en De kans dat de bank dat kan terugbetalen is klein. De kans, bestaat, eh, gro de kans is groter dat het ministerie van Financiën binnenkort nog een keer moet ingrijpen. Op de dollar komt binnenkort de handtekening van Jack Lew te staan. Amerikaanse president Barack Obama heeft hem voorgesteld... als nieuwe minister van Financiën. Lew is nu nog chef-staf van het Witte Huis. Hij moet, volgens Obama, zijn handtekening dan nog wel wat aanpassen... want die bestaat nu uit een rij onleesbare kronkels. Jack assures me that he is going to work to make at least one letter legible... Uh, in order not to debase our currency. Ja, dat lijkt wel erg veel op een rijtje nullen. Lou volgt uh, Timothy Geithner op en krijgt de taak om de Amerikaanse economie uit de crisis te halen. Daar heeft hij al wel enige ervaring mee. In de vorige regeerperiode van Obama was hij onder meer verantwoordelijk voor de begroting. Blijven bij de Amerikaanse politiek, want de vicepresident Biden sprak gisteravond met vertegenwoordigers van de Amerikaanse wapenlobby, NRA. Biden moet nieuwe maatregelen bedenken om het vuurwapengeweld in de Verenigde Staten tegen te gaan. Aanleiding is het bloedbad op een school in Newtown. Terwijl ze met elkaar spraken, was er op een school in Californië een schietpartij. Een 16-jarige leerling schoot een klasgenoot neer. Die raakte zwaar gewond. De ouders reageerden, begrijpelijkerwijs onthutst. All hurt. Schutter werd uiteindelijk overmeesterd door een leraar en een conciërge en hij is aangehouden. Het gesprek tussen Biden en de NRA verloopt overigens niet goed. Wapenlobby zegt dat het voornamelijk een aanval was op de wapenwet. Dan gaan we een eerste blik gooien in de kranten. Ex-gedetineerden komen naar hun celstraf steeds moeilijker aan werk, staat in het AD. Door de economische crisis is het aanbodbod van werkgevers uh, groot. Een aantal mensen en mensen met een uh, strafbad die vallen dan als eerste af. Volgens reclassering Nederland vallen ze daardoor sneller in herhaling... en dreigt de criminaliteit toe te nemen. Kun je mensen op hun blauwe ogen geloven? Uit Tsjechisch onderzoek in trouw blijkt dat je beter op bruine ogen af kunt gaan... Een groep studenten beoordeelt portretten van mensen op hun betrouwbaarheid. En wat blijkt op het eerste gezicht lijken mensen met bruine ogen betrouwbaarder. Maar volgens onderzoek geeft de vorm van het gezicht uiteindelijk de doorslag. Hoe breder dat gezicht, hoe betrouwbaarder. Voor op trouw dan nog een foto van een vluchtelingenkamp... waar Syrische vluchtelingen zitten. De was hangt aan de lijn, maar wat erger is voor de mensen die daar wonen... is dat er een dikke laag sneeuw ligt. Dat staat in de kranten vanochtend. En u hoorde het al, het kan glad zijn... Want het wordt kouder in Nederland. In het hele land, behalve het Noorden en Zeeland, wordt er voor gladheid gewaarschuwd. Maartje van der Helm van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn er al problemen door gladheid? Uh, nou, het kan uh, lokaal plaatselijk glad zijn. Uh, wij als Rijkswaterstaat uh, hebben vanmorgen preventief gestrooid. Ja, ik zag de linker rijbaan op de snelwegen nog wat wit. Dat komt omdat er nog niet veel is gereden natuurlijk. Het moet, zich nog, verspreid worden, het moet nog verspreid worden, het zout. Um, ja, op dit moment uh, is het nog uh, rustig qua verkeer. Uh, we verwachten dat dat uh, straks uh, wat drukker gaat worden. Uh, dus dat klopt inderdaad. Ja, maar verwacht u problemen op de snelweg of zit het hem vooral lokaal? Uh, nou, op dit moment uh, he, he, verwachten wij uh, geen problemen... maar we houden uiteraard de situatie in de gaten. Ja. Wordt het dan een, een linkerochtendspits of is het zo erg niet? Uh, nou, dat, uh, dat verwachten we niet... Uh, maar zoals gezegd uh, houden we dat uh, in de gaten. Ja, beperkt het zich tot de ochtend of, of later vandaag ook nog? Uh, nou, ik heb uh, de informatie is dat het uh, deze ochtend is. Uh, en dat daarna de temperaturen weer wat uh, zullen stijgen. Goed. Maatje van de Helm van Rijkswaterstaat, hartelijk dank. Graag gedaan. En de waarschuwing van het KNMI geldt tot na de ochtendspits... vanaf 5 uur vanochtend tot ongeveer 10 uur dus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. is midnight runners met come on, Aline hoorde u. We gaan naar Mino Remmers, die hoorde u net al even. En hoorden wij dat nou goed, Mino? Ging jij graven aan de voet van de dom? Ja, da. nou, er is al ja, graven, Stop. dat is opmerkelijk. Zijn... Ja, daar uh, ligt namelijk een kasteel, een Romeins kasteel, een oude legerplaats, een kastellum, als ik het goed zeg. Want... Precies op de plek waar ik sta, sta ik op een belangrijke lijn die loopt... van Katwijk via Leiden, Alphen aan de Rijn, hier naar Utrecht... en dan door naar Arnhem en Nijmegen. En dan doet hij ook nog Bunnik aan, schijnt. Dat is de oude noordelijke rijksgrens van het voormalige Romeinse Rijk. We hebben het dus over resten van 2000 jaar geleden. De bedoeling is om dit belangrijk archeologische ja, kenmerk... om dat weer wat meer zichtbaar te maken voor ons, voor bezoekers... En hij moet ook terechtkomen op uh, de lijst van de UNESCO voor het cultureel erfgoed. Die noordelijke rijksgrens die bestaat dus uit allerlei legerplaatsen... die verschillende keren weer door brand of overstromingen werden verwoest. En die dan weer werden herbouwd. Dus ja, er wordt nog van alles gevonden. En daarover komt straks Theo van Wijk alles vertellen en die komt dan ook nog onthullen over wat hier op het Domplein... straks zichtbaar wordt gemaakt. Je hoort op de achtergrond allemaal vrachtwagengeluid. Dat zijn hijskranen, want er zijn een paar mannen met oranje helmen bezig... en die gaan lampen ophangen op de Domtoren. Dat heeft niks met het Romeinse Rijk te maken, maar meer met een soort kunstproject. Dat Romeinse Rijk, die honderden en honderden en honderden soldaten... Toen was het natuurlijk allemaal nog handwerk. Dat grote rijk, dat onoverwinnelijke rijk. Maar toch was daar ergens een dorpje met een paar dwarsliggers... met een geheime kruidendrank. Luister maar. In het jaar 50 voor Christus werden onze voorouders, de Galliërs, na een lange strijd door de Romeinen verslagen. De opperhoofden, zoals versing het ...moesten hun wapens aan de voeten van Caesar neerleggen. Heel Gallië is nu bezet. Heel Gallië? Nee. Een klein gebied blijft weerstand bieden aan de indringer. Een kleine streek door Romeinse kampen omgeven. In dit dorp zullen we kennis maken met de krijger Asterius. Ah, daar vertrekt hij net. Op jacht. Zijn geliefkoosde sport. Volgens mij ruikt het hier naar Romeinen. Asterix en de Galliërs 1967. Het fragment van de tekenfilm... De Galliërs, ja, boden natuurlijk verzet tegen de Romeinen. Ja, ik ben benieuwd wat er nog boven water komt. Wordt op meerdere plaatsen gegraven. Uh, dus ook hier aan het, op het Domplein. En straks dus met Theo van Wijk maar eens op zoek naar de resten van dat Limes. Want dat is het dus. Uh, Latijn voor pad of grens. Limes, je schrijft Limes. Maar dat is dus een Limes. Ik ben razend benieuwd naar de voltooid verleden tijd. Marno Remmers vanochtend aan de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. En hij gaat dus graven, om te beginnen aan de voet van de Dom in Utrecht. In Nederland gaat de autorijden dit jaar niet door door de crisis. Daar hebben ze in België ook last van, die crisis. Maar de autobeurs die gaat daar wel gewoon door. En vandaag opent hij het autosalon, zoals ze de jaarlijkse beurs dan noemen. Het is allemaal wel wat soberder. De auto's, de stands en de hostesses. Correspondent Joris van Poppel ging toch maar vast kijken.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 Het is vijf en half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Tialf, Heerenveen, begint vandaag het EK Allround schaatsen. Iedereen verwacht een strijd tussen Jan Blokhuizen en Sven Kramer. Op het NK toonde Blokhuizen aan dat die Kramer dichter genaderd is... dan de andere concurrenten ooit hebben gedaan. Verslag van Steven Dalebout.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 Op de 500 meter rijdt Blokhuizen in rit 10 tegen de Let Silovs en Kramer in de voorlaatste rit tegen de Noor Nielsen. Op de 5 kilometer in rit 10 Kramer tegen de Noor Bukko. De laatste rit moet Blokhuizen dan tegen de andere Noor Pedersen. Straks tegen 7 uur trouwens meer ijsport... praten we over het WK Ice Cross in Landgraaf met bondscoach Abkrok. Radio 1, het NOS Journaal.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 AMB verkeersinformatie. In het westen, midden en zuidoosten van het land is het plaatselijk glad door bevriezing. Vooral op lokale wegen, bruggen en viaducten. Er is vertraging op de A28, zwol richting Amersfoort. Tussen Strandhorst en Nijkerk, drie kilometer. Ze zijn daar bezig met opruimwerkzaamheden. Vannacht is daar een auto terechtgekomen in de sloot door een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is dicht.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 SNS onderhandelt op dit moment met de overheid en andere banken... om een oplossing te vinden. En de kans is groot dat de bank uiteindelijk opnieuw steun nodig heeft van de staat. En juist nu de problemen voor SNS zich opstapelen... krijgt de bank een schadeclaim aan de broek van ruim 400 miljoen euro... vanwege een vastgoedproject in Spanje. Moza Trajectum Golf Resort staat met grote letters... op het portiershuisje bij de ingang. Er is hier alleen geen portier te bekennen. We kunnen zo doorrijden. Het is helemaal uitgestorven verder. Je ziet bij al die huizen de rolluiken naar beneden. Nergens staat er een auto voor de deur. En hier houdt de weg in één keer op. Er staan bouwkranen. Je ziet dat hier al heel lang niet meer gebouwd wordt. Maar alle spullen liggen er gewoon nog. En de golfbaan die ligt er helemaal treurig bij. Je ziet aan de bordjes nog dat het een golfbaan is. Maar voor de rest het is het helemaal begroeid en zanderig. Het is uitgedroogd. Al die investeringen, echt voor niets geweest. We zijn in Zuid-Spanje, vlak onder de stad Murcia, Waar we een afspraak hebben met de man die dit golfresort bedacht heeft, Ronald Ras. Ik kom uit Maastricht. Hè? En Mozart-Trijectum betekent Maastricht. Dus het is een droom in resort ontwikkelen. 1500 woningen. Hotels, golfbanen, sportparken. Mooi project. Dat was de droom. En dat was uh, allemaal voor de crisis? Ja, ver voor de crisis, ja. En u bent begonnen met bouwen? Ja, we zijn begonnen met uh, de bouw. We hebben 500 huizen gebouwd. De groenbaan is klaar, de infrastructuur is klaar. Het winkelcentrum is klaar. Dus we zijn ermee begonnen alleen. Helaas, door het afbreken of wegvangen van de Nederlandse bank... Uh, is het project in uh, stagnatie gekomen. Komt dat echt alleen door dat... Het... SNS Property Finance de stekker eruit trok? Ja, voor ons wel, ja. Want uh, ze hebben vroegtijdig de financieringen opgezegd. En die liepen af in 2012, december. Dat heb pas volgende maand. Maar in 2007 kregen we te horen dat ze niet meer verder wilden gaan met Spanje. En uh, niet meer verder konden financieren. En toen? Wat gebeurde er toen met u? Ja, wat er toen gebeurde is uh, niet meer verder financieren. Ik had een exclusieve overeenkomst met deze vennootschap, met deze bank. Dat zij uh, altijd onze projecten zouden financieren... En als zij dat niet konden, dan zouden zij zorgen voor een alternatieve financier. Wat tot op heden uitgebleven is. Nou, nog even, advocaat van de duivel, het is crisis natuurlijk. Dat kunt u ja. de bank toch niet verwijten? Ik verwijt ook niet dat de bank eh, de schondig is aan de crisis natuurlijk. En, maar we kunnen ook niet zo verder gaan hoe we nu verder gaan. Als de bank gewoon realistisch was geweest en zich bewust was van de situatie... dan had hij het project gezamenlijk met ons... Zo hoe wij het nu onderhouden. Gewoon onderhouden. En dan de goede tijden hebben we ook veel geld verdiend. En nu heb je slechte tijden, dan moet je ook een beetje investeren. Het Leven is nemen en geven, niet alleen maar nemen. En dat blijkbaar schijnt SNS niet zo goed te begrijpen. U heeft vanaf 2008 geen cent meer gekregen van SNS? Nee, nee. We hebben de projecten op eigen kracht moeten onderhouden. Die andere projecten die zijn er in eigen handen van de bank. En deze projecten sinds in handen gevangen zijn van de bank. Dat is over drie jaar nu. Uh, ja, zijn de projecten helemaal onderkomen, uh, gesloopt, uh, diefstal, uh, onkruid staat hoger dan uh, de woningen. Dus deze projecten hebben de waarde niet meer. En nu zitten we in de situatie dat u zegt van... u biedt 30 miljoen voor dit, dit geheel hier, waar we nu zijn. En als SNS dat niet accepteert, wat dan? Dan zal ik een claim indienen... Tegen de bank voor alle schade die ze aangebracht hebben de laatste jaren. En hoeveel is die claim? Uh, 408 miljoen euro. Dat gaat u indienen? Dat ga ik indienen. En ik heb de bank geïnformeerd erover. Ze weten het. Dus het is aan hun eigen gelegen. Is dat niet heel erg veel geld, 408 miljoen? Nee, dat is eigenlijk weinig. In vergelijking, als u de claim gaat zien, dan zal u zien dat het eigenlijk nog ver onder de waarde is wat het in werkelijkheid zou moeten zijn. En gaat u dat winnen? Ik verwacht van ja. Ik durf bijna te zeggen van 99 procent. 100% mag je nooit zijn. U heeft zo'n grote kans dat u dit wint dat u zegt ik ga er gewoon voor. Absoluut. En dan moet SNS 408 miljoen euro betalen. Ik hoop dat ze dat nog zijn dan, ja, als het zover is. U wil de bank kapot hebben? Of het... Nee, helemaal niet. Had ik dat had gewoond, dan had ik geluisterd naar mijn adviseurs... die ik, eh, nog steeds met mij werken. Die hadden mij gezegd toen ik het eerste briefje kreeg... van eh, in 2007, meneer Ras, wij kunnen niet meer verder financieren. Dan had ik een... Had ik het al moeten doen, volgens mijn advocaten, en mijn adviseurs, en dat heb ik niet gedaan. Dus als ik de bank kapot hebben, had ik dat al lang gedaan. Het ligt dus nu wel een schadeclaim bij SNS Reaal, de Vierde Bank van Nederland. U hoort een bijdrage van Eva Wissing. We praten daarover door na zeven uur. Een zwarte bladzij uit de Nederlandse koloniale geschiedenis. Het verhaal van de Surinaamse vakbondsleider Louis Doedel. In 1937 werd hij door de Nederlandse gouverneur... voor 28 dagen vastgezet in een krankzinnige gesticht in Paramaribo. Die 28 dagen werden 43 jaar. In 1980 stierf hij in gevangenschap. Gisteren werd een bronzen kop van de vakbondsman onthuld. Dat gebeurde op initiatief van onder andere Emiel Wijntuin... van het comité eerherstel Louis Doodle. Nou, Louis Doedel was de... Voor de voornaamste vakbondsleider in de vorige eeuw. En toen, op een, op een zeker dag, ik neem aan, door wanhoop gedreven, ging hij naar de hoeveelheid onaangekondigd. Hij werd opgepakt en Kiesa gaf opdracht om hem ter observatie op te nemen. En die observatie zou duren 28 dagen. En deze 28 dagen hebben geduurd 43 jaar tot zijn dood is in die inrichting gebleven. Maar hoe kan het dat iemand zo lang vastzit? Kijk, dat hij opgesloten wordt in die periode, ja, dat kan je een excess noemen. Maar hoe kan het vervolgens dat hij nog tientallen jaren vast heeft gezeten... terwijl er nieuwe regeringen kwamen, Suriname zelfs onafhankelijk is geworden in 1975. Zelfs daarna heeft hij nog vastgezeten. Hoe kan dat? Nou, je moet zeggen, kijk, Suriname gaat ook niet vrij uit. De meerderheid van het, de, het koloniale parlement heeft hem compleet in de steek gelaten. Maar hoe kan het? Was hij daadwerkelijk vergeten of was er nog een reden om hem... Vast te houden. Nou, hij was wel vergeten. Hij was, kijk, inderdaad, was hij vergeten. Gewoon dat... vergeten in een kankzinnige gesticht. Ja, ja, ja. ja. Kijk, maar dat kan maar hij niet. had ook familie. De familie dacht dat hij dood was. Toon Doedel. U bent neef van Louis? Van Louis Doedel, ja. ja. Een van de neven. En uh, dat geeft een beetje voldoening. Mijn vader. Onze familie die dat Louis Doedel dood was. Toen ik hem zag zitten, ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan kwam er een brok in mijn keren. En, en uh, die man staat daar, brok ellende, zat hij daar. Met zijn knieën opgetrokken. En toen zei ik dus een paar woorden tegen hem, onder andere van: we, zijn je, we waren je niet vergeten, omdat we wisten niet waar je was. We dachten dat je dood was, dat soort dingen. En toen, waarschijnlijk drong het tot hem door. Hij keek me aan even. En ik zag een hoop ellende, een hoop brok van jullie hebben me vergeten, jullie hebben me hier verlaten. Ik zag het in zijn gezicht en ik keek hem aan en ik zag dat plaatsmaken voor een heel klein beetje licht. Een heel klein beetje iets, iets, iets, ja, iets moois. En toen ging hij weer met zijn gezicht naar beneden en daar zat hij. En twee weken later was hij dood. Ja. Er is een plengoffer gebracht, zojuist bij het beeld wat nog onder een doek verscholen gaat. De vicepresident Robert Amarali loopt nu naar voren om de bronzen kop van Louis Doedel te onthullen. Wie komt erbij? VPWA Ja, dat Heeft Nederland ooit gereageerd op deze zaak? Kent men deze kwestie? waarschijnlijk hebben ze de Dat ze dachten, nou, dit is een van die dingen die gewoon voorbij gaan. Deze actie is niet gericht tegen Nederland. Absoluut niet. Zegt Suriname is ook fout geweest. Suriname is ook fout geweest. Ja. Wat verwacht u van Nederland? Wat verlangt u van Nederland? Ik verlang dat Nederland erkent. Dat de beslissingen ten aanzien van de detentie van de fout waren. En eventueel zou ook een, een gebaar gemaakt kunnen worden. Wat voor gebaar? Het gebaar laat zelf aan het geweten van, van Nederland over. <middels> Emiel Wijntuin hoorde u van het comité eergestel Louis Doedel. Reportage was van correspondent in Suriname, Harmen Boerboom. Polen in Nederland, die kunnen vanaf vandaag hun eigen krant lezen. De Popolskoe, zoals die heet, verschijnt elke twee weken... een oplage van 40.000 stuks. Initiatiefneemster Angelique van het Riet gaat ervan uit... dat het aantal nog zal groeien, want er wonen tegenwoordig... zo'n 100.000 Polen in ons land. In de maanden april, mei en juni zijn dat er zelfs 300.000. Verslaggever Roepau ging kijken in het distributiepunt in Goes. Angelique van het Riet komt de eerste lading krantjes brengen... Bij de Poolse Delicatessenwinkel in Goes. Krantenvers zonder pers. En Hanjecollen legt ze in het mandje. Dat ze erbij krijgt. Zeker gebruik van maken. Ja, leuk. U had er honderd, ma hè? Maat is ook uh, redelijk mooi, vind ik. Ja? Niet te groot, niet te klein. Je ziet dat van alles en nog wat hierin is. En artikelen en of stichtingen en. Alles wat, wat, wat moet je hebben? Ja, er staan inderdaad veel uh, rubrieken in. Allemaal vaste rubrieken. Ja, dat is en... ook wel grappig. Historia Hollandi. Een plaatje van een hunebed. En ook een culinaire tip, namelijk ertensoep. Ja. ja. Daar trek je wel lezers mee met Nederlandse ertenschoep. Ik denk van wel. We ja? ja? houden van ertenschoep en uh, bonensoep. Van alles en nog wat. En bita Ja, toch? Dat is toch Heb ik in poeder? <laughs> Die kunt u zelf even van uh, maken. Ja. U heeft en, trouwens uh, klantisch, hè? Ja, heb ik klant. Meneer? Misschien ja. een Poolse krant? Ja. Nieuwe krant? Kunt u in Pools lezen? Ja, Poletsaam, Poletsaam. Ootsmith, dat is goed, dan. Ik zag dat er ook iets in staat over de Playboy. Ja. <laughs> nee?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 Een paar jaar geleden kwam er trouwens ook al een Poolse krant op de Nederlandse markt. Die werd in Polen gemaakt en dat werd geen succes. Redactie van de nieuwe Popol School denkt dat deze krant beter aansluit bij de wensen van de lezer. Straks dan hoort u meer over schaatsen, maar dan met 60 kilometer per uur en dan naar beneden. Moet populairder worden dan het vertrouwde lange baan schaatsen? En oud-bondscoach Ab Krook gaat het proberen. Met hem bellen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Bruggemans. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen. Ik heb allereerst even een waarschuwing, want in het westen, midden en zuidoosten van het land is het plaatselijk glad door bevriezing. Dat is dan vooral op lokale wegen, bruggen en viaducten. Ik heb een file op de A28, Zwolle richting Amersfoort, tussen Strandhorst en Nijkerk, drie kilometer. Er is vannacht een ongeluk gebeurd, een auto is daarbij in de sloot terechtgekomen. Ze zijn nu bezig met opruimen en daarom is de rechterrijstrook dicht. Zegt die gladheid, maar gaat het voor problemen nog zorgen vanochtend? Dat zou kunnen. Dat, nou, normaal gesproken is vrijdagochtend altijd de minst drukke uh, spits van de week. Maar dan zou je zien dat het misschien straks wel... Uh... Iets drukker kan, kan worden door die gladheid. Rond half negen staan altijd de meeste files. En de totale lengte is eigenlijk niet meer dan 50 kilometer. Langs de kust kan ook nog een enkele winterse bij wat roet in het eten gooien. Dus het is gewoon even afwachten inderdaad. Goed, hou ons op de hoogte. Ja. Dankjewel. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Ooster. Gaan we naar Maino Remmers. Maino bij de Domtoren in Utrecht. Het gaat over cohorten en pilums. Kortom, over ja. de Romeinse grens. Hij beent voor mij uit met een zwarte hoed op en een lange zwarte jas. Het is een enthousiaste verteller, Theo van Wijk. En hij laat en wijst nu. Dit is het begin van het Castellum. Ja, dit is, uh, we staan hier bij de zuidpoort van het Utrecht-Castellum-trajectum. En daar hebben wij een, op een hele bijzondere manier markeringen aangebracht... waarbij je met licht en stoom, als het ware, de, het... Kastellum inloopt als je hier zo naar het maar Dit, zit onder, de dit he? zit onder de grond eigenlijk, hè? zit onder de grond. Althans, muren... resten zijn gevonden. Ja, resten zijn gevonden, want die Romeinse laag, die oorsprong hier... die zit vijf meter onder de grond. Dus die Romeinse laag begint vijf meter onder de grond... en daarna krijg je de volgende laag van de ontwikkeling van de stad... in 2000 jaar, die zich opstapelt tot het niveau wat we nu hebben. Het Kastellum was hoeveel meter hoeveel meter? Nou, zo'n 250 bij 250 meter, hier vierkant. Zaten Romeinse soldaten in, hoeveel? Nou ja, dat is interessant, het is Romeinse bevelhebbers, maar Spaanse soldaten. Hier. Ach, ga weg, ja? Ja, die Romeinen organiseerden in Europa, zeg maar, die hele multiculturele samenleving van toen al. En, en uh, uh, organiseerden het zo, dat zij bepaalden van waar komen de soldaten vandaan en waar zetten ze hier? hier zaten 700 Spaanse soldaten. Dan komt er een man met een koffer langs, maar dat is geen Ja. De bedoeling is om dat allemaal zichtbaar te maken. Uh, er worden op dit moment leidingen verlegd. Daarom staan er allemaal hekken van de aannemer. Uh, want er ligt van alles in de weg. Daarom kunt u lasten graven. Ja, nou het spannende waar we jaar geleden achter kwamen, dat precies op de plek waar wij ons tweede bezoekerscentrum... midden tussen de kerk en de toren dit jaar aan willen gaan brengen. En gaan ontwikkelen. Samen met de Rijksdienst waar we de vergunningen voor binnen hebben. Wij kwamen een hele grote waterleiding rond 40 van gietijzer uit 1874 van Fit en die waterleiding die die ligt wa in de weg. Die ligt in de weg en dat was het antwoord in die tijd op de cholera epidemie. De eerste waterleiding van Utrecht en Nederland. En die willen wij nu verplaatsen. Daar komt heren onze archeoloog uh, Goedemorgen. Die, en en uh, die willen verplaatsen, Toen zijn we naar Vitesse gegaan. Het is een volledig gesponsorde. Ik begrijp het al. Er liggen heel veel leidingen van KPN en van alles. Ja. Ligt er natuurlijk in die grond. Allemaal uitgedaagd. Dat moet allemaal weg. Allemaal uitgedaagd. Kost een hoop geld. Kost een hoop geld. Kost een hoop geld. een ton of drie bij elkaar wordt volledig gesponsord en die zijn we nu aan het verleggen ja. binnen de vergunning van de Rijksdienst. Op en dan kunnen je eindelijk bij de domtoren gaan graven. Ja. Dat mag eigenlijk niet, geloof ik. Nee, al niet. Daar hebben we hebben nou een speciale vergunning voor gekregen om die leiding aan te brengen. En wij gaan zo met de andere archeoloog... gaan wij daar nu kijken, want ze zijn nu bezig... en ze hebben de aansluiting gevonden van de kerk met de toren... Maar onder de spaarbogen die we gisteren hebben gevonden... gaan we nu de leidingen onderdoor leggen. Hoor ik nou u tussen twee regels doorzeggen... dat er een bezoekerscentrum hier komt op het Domplein? Ja, ons tweede bezoekerscentrum. En dat is bijna rond met de laatste afronding van de vergunningen. Is dat nieuws trouwens, nu dit? Is wel een nieuwtje dit geloof ik hè? Een nieuwtje dat we het nou bijna helemaal rond hebben. Ja, en laatste... dat er dus, wat moet ik me voorstellen, een soort glazen platen, een bezoekerscentrum? Een nee, glazen platen is weer een beetje te, te link met, het, met licht bij, bij al die resten uit het verleden. Er komt wel een hele spannende uh, grote entree die elektrisch open gaat en dan begint met licht. En, geluid. en dan word je meegenomen in die eerste tijdslagen. En dan maar kun je, je dus die volmalige noordelijke rijksgrens van de Romeinen die kun je dus bezoeken. Je loopt dan straks in dat centrum op de Romeinse weg. Maar vijf, de tegenwoordige ik. tijd moet er eerst even langs. Want het bezorgend verkeer voor de horeca van deze tijd <laughs> <Maar wij laughs> komt er door. Uh... Maar goed, we gaan straks zoeken, hè? We gaan straks zoeken, Marcel, gaan we graven. En ik geloof dat we ook nog een detector meenemen. Misschien piept hij nog en vinden we nog wat resten. Ja, dat zou mooi zijn. Een muntje of zo. Of een helm. Oh. Maar nou, nou ja, het zal wel te veel gevraagd zijn. Je weet het niet. We gaan het hebben over vlijmscherpe bochten, obstakels en snelheden... van 60 km per uur op een 330 meter lang en stijl ijsparcours. Dat is Red Bull Crashed Ice. En vandaag beginnen in Landgraaf de voorrondes van het Nederlands kampioenschap. Het is een indoor wedstrijd en dat is voor het eerst in Nederland. Abkrook is de coach van het Nederlands team... en hij wordt geassisteerd door oud-wereldkampioen Lange Baanschaatse, Valko Zandstra. Meneer ook goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, het EK Allround begint ook in half. Um, had u het daar wordt... toch niet liever willen zijn? Nou, het wordt een, het wordt een winterse dag, hè? Een winterse ja, dag, ja. <laughs> Dat ook. Dat klopt, ja. Nou ja het EK in, in, in, op die veen is natuurlijk ook een prachtig evenement. En ook heel spannend. Maar ja, goed. Uh, we zijn al een poosje hiermee bezig. En ja, Red Bull Crest IJstad is een sport in ontwikkeling. En ik vind het ook vreselijk interessant om, uh, om te zien hoe dat zich verder ontwikkelt. En om, ook om daarmee bezig te zijn. Ja, is het een sport of is het meer sensatie? Want ik zit op de site te kijken en ik volg even het traject. Het, ja. Li het lijkt... Ja, waar kan ik het nou best mee vergelijken? Met, met een soort motocross? ja. Ja, kijk, het wordt heel vaak gezegd... en natuurlijk, het is, het is sensatie, er gebeurt veel... maar ik zeg altijd, kijk, Red Bull Crest IJs... dat is uh, geen sport voor wagenhalsen... maar je moet wel durven. Je moet je goed voorbereiden. Je moet conditioneel, specifiek conditioneel... je ook heel goed voorbereiden. Eigenlijk zoals het met elke sport is. Hè. Het is niet zo dat je het zomaar even kan doen. Dat kan je wel, maar ja, dan is het even anders. Maar als je je goed voorbereidt... Uh, dan, dan is dat niet zo. Net als alle andere sporten kan er altijd wat gebeuren. Maar dan... Uh... Ja, daar ben je er gewoon goed op voorbereid. Hm, maar het is vrij extreem. Hè? Je moet springen. Je gaat hard naar beneden, 60 km per uur, misschien zelfs 70... op een, op een soort bobsleepbaan. Nou ja, het, ja. Is, het is natuurlijk wel anders, want je moet ook af en toe springen. Het moet enorm belastend zijn voor je knieën, je gewrichten... Nou, het is een hele, ja, het is een belastende sport. Het is betekent dat je goed voorbereid moet zijn. Maar je moet niet vergeten dat in andere sporten, hè, of het nou het downhill skiën is, het ski cross, wat we ook hebben, eh, boardcross, Ja, daar, daar worden ook die snelheden bereikt, soms nog hoger. En, en daarin moet je ook over allerlei obstakels heen. En het is natuurlijk heel mooi dat je gewoon als sporter, als atleet, moet anticiperen op allerlei verschillende mogelijkheden. Het is nog extra moeilijk omdat je niet alleen omlaag gaat, hè, wel bij het neerzetten van een tijd maar uiteindelijk uh, ga je straks met iets van vier man naar beneden dus je hebt niet alleen dat je goed op het parcours moet letten maar je moet ook goed op je tegenstanders letten ja. dus het is echt best heel mooi mooi complete sport is het ja en nu, nu is het van Red Bull hè? dus het is een soort evenement zou het ook uit kunnen groeien tot een echte een, een serieuze sport met kampioenschappen Nederlands kampioenschappen Europees kampioenschappen ja. Olympische ja. Spelen ja. Ja, die potentie heeft het zeker wel. En het probleem is als het probleem, het gegeven is dat het een sport is waar Red Bull zijn schouders heeft ondergezet. En waarin eigenlijk, het is een omgekeerde volgorde, anders heb je een nationale bond, een internationale bond. En die moeten heel erg zoeken naar een grote sponsor. Hier is er eigenlijk een grote sponsor die het zelf helemaal opgezet heeft. En ja, wil je, zou je in de toekomst, zelfs er wordt wel eens geknipt, ook zou zoiets niet Olympisch moeten worden, Ja, dan, dan zou je een andere volgorde moeten gaan doen. Maar het, het heeft zeker die potentie dat mm. het uh, dit heeft. Want als je in, in uh, ja, ik heb een aantal wedstrijden gezien, daar, daar zijn 100.000 toeschouwers, er zijn 120.000 ja. toeschouwers, enthousiaste toeschouwers. Hè? Ook niet echt ook een publiek wat, uh, ja, ik zou haast zeggen, hetzelfde publiek wat er in T-af komt. Nou meneer Krook, veel plezier, komende dagen. Bent u zelf ja, al eens naar beneden dan. gegaan trouwens? U? Bent u zelf al eens naar beneden gegaan? Nou, mag ik het, mag ik het eerlijk zeggen, dat doe ik niet. <laughs> dat idee kreeg ik al. U okay. houdt het bij de toertocht hè, op natuurijs. Wie weet binnenkort. Ja. Ook dat zal gebeuren. Bedankt. Dag meneer ook. Ja, bedankt. Het NOS Radio 1-journaal. De ochtendkranten. Het juriste Benetsky. Tram en bus fors duurder, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant klagen reizigers steen en been over de prijsverhogingen. Ouders in Zeeland kiezen er zelfs voor hun kinderen in pendeldiensten... naar school te brengen, in plaats van een peperdure busrit te betalen. De prijsverhoging heeft, volgens de Telegraaf, te maken... met afschaffing van de strippenkaart. De Rijksoverheid had afgesproken dat met de invoering van de OV-chipkaart... de prijzen een ...jaarlang niet mochten stijgen. Maar ja, dat jaar is nu voorbij en de provincies, stadsregio's en vervoerders... ...die er nu over gaan, grijpen hun kans. Vooral in Friesland, op de Veluwe en dus in Zeeland... ...merken de reizigers dat de bus duurder is geworden. Het komt doordat bestaande abonnementen voor de regio zijn vervangen... ...door abonnementen per zone. En die zijn duurder. De druk op kinderen om mee te betalen aan de zorg voor hun ouders neemt toe, zegt staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid in Trouw, zeker als het gaat om hulp in de huishouding. Het kabinet gaat de Algemene Wet bijzondere ziektekosten verder hervormen. Verschillende zaken die nu nog door Den Haag worden gedaan, worden dan neergelegd bij de gemeente. Tegelijkertijd wordt er fors bezuinigd op zaken die nu nog onder de AWBZ vallen. Zoals de huishoudelijke hulp, verzorging en begeleiding. En Van Rijn vraagt zich in trouw af of huishoudelijke hulp überhaupt wel onder ziektekosten valt. Hij vindt het dan ook niet gek dat gemeenten gaan kijken wat kinderen eventueel kunnen organiseren en betalen. Verplichte bijdragen, dat vindt de staatssecretaris een brug te ver. Veroordeelden komen naar hun celstraf steeds moeilijker aan een baan hoofd van de reclassering waarschuwt in het Algemeen Dagblad dat ze daardoor sneller in herhaling vallen. De criminaliteit in ons land zal toenemen. Volgens directeur van Gennep hebben de ex-gedetineerde last van de tijdgeest. Mensen zeggen wel dat iedereen een tweede kans verdient, maar werkgevers voegen zelden de daad bij het woord. En nu er vanwege de crisis steeds meer werkzoekenden zijn, willen de werkgevers zelden iemand met een smetje, zegt hij in het AD. NRC Next steekt een kaarsje aan voor de boekenbranche... onder de kop 50 tinten ellende. De 50 tinten trilogie brak vorig jaar dan wel alle records... als het om de boekverkopen gaat. Maar dat is dan ook het enige goede nieuws. Volgens Next leiden de uitgevers aan bestselleritis de ziekte dat alle inkomsten uit maar een paar titels komen. Zover het overzicht van de ochtendkranten na zeven uur. Dan hoort u meer over dat onderzoek naar het verbruik van auto's. Uw auto verbruikt veel meer dan in de folder staat. En dat heeft natuurlijk weer consequenties voor de uitstoot. En dan krijg je weer te maken met fiscale regelingen. Blijft u luisteren. Stel, u bent manager bij een multinational... en opent een nieuwe vestiging in Quebec...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 Kijk op rodersana.nl en begin nu met uw leven zonder verslaving. Dit is Radio 1.